5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komen uren in nieuws in code. Maatschappij voor weldadigheid was 200 jaar geleden een soort sociaal experiment voor de armen. En het bestaat nog steeds, maar wat doen ze anno 2018? En weet u nog dat we onze oude plopkappen, die over onze microfoons gaan, onlangs lieten onderzoeken op bacteriën en andere viezigheid. Nou, we weten nu precies wat er allemaal op zit. En dat is heel vies. Nu eerst het NOSH. Jan van der Putten. Oké, okay. 40 van de wethouders die in 2014 begon... heeft het eind van de ambtstermijn niet gehaald. Dat blijkt uit onderzoek voor een tijdschrift binnenlands bestuur. In bijna de helft van de gevallen kwam dat door een politieke vertrouwensbreuk. In totaal haalden 612 wethouders de eindstreep niet. In de Randstad in Noord-Brabant maakten de meeste wethouders hun termijn niet af. In Noord- en Zuid-Holland zat maar een kwart van de colleges de rit helemaal uit. De rechtbank in Amsterdam heeft Nauval F veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar... voor zijn betrokkenheid bij een mislukte liquidatie in Diemen eind 2015. Die uitspraak gebeurde op basis van versleutelde computergegevens... die de politie vorig jaar heeft gekraakt. Het vonnis heeft grote gevolgen voor het gebruik van de ruim 3,6 miljoen gekraakte berichten in andere zaken. Dat vertelt verslaggever Remco Andringa. En de grote vraag vandaag was, mogen die berichten ook als bewijs worden gebruikt? Nee, zeiden de advocaten, want de politie die zou met een soort sleepnet door die data gaan en zich niet aan de wet houden. Maar de rechtbank zei vandaag, wij zien geen bezwaar en dat is belangrijk, want ja, het OM wil die berichten in tientallen andere strafzaken in de toekomst gaan gebruiken. Het OM verwacht dat de ontsleutelde communicatie kan worden gebruikt om tal van zaken op te lossen die te maken hebben met liquidaties, drugshandel en andere zaken zware criminaliteit. De man die dinsdag in Berlijn een Israëliër met een keppeltje op aanviel... heeft zich gemeld bij de politie. Het is een Syrische asielzoeker. Het slachtoffer is een Israëlische Arabier... die had een keppeltje opgezet om te kijken of er wat zou gebeuren. Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie. Navo-topman Stoltenberg zei dat tijdens een ontmoeting met premier Rutte... en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Blok en Beileveld. Stoltenberg, wees op de dreiging in de wereld die steeds meer toeneemt. En zoals verwacht is in Cuba Miguel Díaz-Canel gekozen tot nieuwe president. Hij was de enige kandidaat om Raúl Castro op te volgen. In zijn eerste toespraak als president zei Díaz-Canel... dat hij van plan is om de Cubaanse revolutie voor te zetten. Raúl Castro blijft de leider van die revolutie, zei Díaz. Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een trekker in Midwolda... is de hele trekker doormidden gebroken. Deze vrouw zag het gebeuren. De trekker met aanhanger die kwam van Hoetslaan en die had voorrang. En het busje die kwam vanaf Scheemda en die had hem niet gezien. De trekker was uh, dwars doormidden, maar gelukkig geen gewonnen. Onze buurtbewoners is die plek in Midwolda waar het ongeluk gebeurde... een vervelend kruispunt. De politie heeft in ruime jaar tijd 46 meldingen ontvangen... van mensen die het gevoel hadden dat ze etnisch zijn geprofileerd bij een controle. Sinds eind 2016 kan daar met een speciale app een melding van worden gemaakt. Volgens de politie is het aantal van 46 relatief laag... in vergelijking met de tienduizenden controles die er jaarlijks worden gedaan. Dan moet er moet wel rekening mee worden gehouden... dat niet alle gedupeerden ook een klacht hebben ingediend. De politie is met 31 klagers in gesprek gegaan. Vijf meldingen zijn nog in behandeling. Het weer, veel zon, 20 tot 29 graden. En vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen zon, maar wat minder warm. Het kan nog 25 graden worden. In kustgebieden en in het noorden van het land worden het 20 graden. Verkeersinformatie krijgt u nog alleen de geest. Het is een hele drukke avond. Spits 600 kilometer file inmiddels. Vooral bij Utrecht en in de regio Rotterdam-Den Haag staat het een keer goed vast. Op de A4 bijvoorbeeld van Rotterdam naar Amsterdam. tussen Den Horen en Zoeterwoude drie kwartier vertraging. Ook op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam... tussen Leidsendam en de Keteltunnel, 13 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A12 bij Utrecht is het ook druk, van Arnhem naar Utrecht... tussen Driebergen en Knopen Oude Rijn, 40 minuten tijdverlies. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat het verkeer... 20 minuten in de file tussen Breda en hoek. Dat is de nasleep van een aanrijding, maar alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Het zorgt overigens ook voor extra drukte op de A17... van Roosendaal naar Dordrecht, tussen Zevenbergen en Klaverpolder ook ruim 20 minuten op onthoud. Tot slot de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar gaat het ietsje beter, want bij Maren... zijn alle rijstroken weer vrij na een aanrijding. Het tijdverlies is nog een kwartier. Wij staan altijd aan. Pluggen soms even uit. Liken van alles. En zijn niet snel tevreden. We hebben een mening. Komen net kijken...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 NOS en Na radio en tv en kranten richt de Turkse regering zijn pijlen op het internet. Volgens president Erdogan probeert het land helemaal niet de vrije pers te stoppen, zei hij in 2016 tegen CNN. Sunday, you come We have never done anything to stop freedom of expression or freedom of press. On the contrary, the press in Turkey have been very critical of me and my government. Lara Rensen. News and Go. Wat gaat er gebeuren? Een nieuwe wet zegt dat webdiensten... die bewegend beeld aanbieden, een vergunning moeten hebben. En de kans dat ze die krijgen, is erg klein. President Erdogan oefent steeds meer controle uit... op uh, allerlei terreinen in het land. Uh, ook de verkiezingen worden nu vervroegd. Dat hoorde u gisteren in Nieuws en Co-correspondent Lucas Waagmeester. Uh, vertel eens, wat voor sites worden hierdoor getroffen... Nou, denk aan die verkiezingscampagne die er nu gaat komen. Wat dacht je bijvoorbeeld van livestreams van partijbijeenkomsten... speeches van oppositieleden, congressen. Voor dat alles is nu een vergunning nodig om dat online te mogen zetten. Oppositiepartijen hebben vaak al moeite tijdens een campagne... om een zaaltje te vinden om samen te komen. En nou ja, nu kan dus zelfs hun live feed uh, gewoon ja, worden geblokt, wettelijk. Maar ook in de afgelopen jaren zijn meer dan 150 kranten en tv-redacties gesloten... Veel journalisten die op die redacties werkten, die hebben hun toevlucht gezocht tot ja, de laatste vrijplaats voor ongecensureerde informatie. Het internet, waar we natuurlijk allemaal naartoe gaan op het moment dat je echt wil, informatie wil waar niemand verder tussen zit. Uh, uitzenden via het web is hier heel erg snel gegroeid. En die uitzendingjes die maken zich nu dus met deze nieuwe wet hele grote zorgen. Een heel gelikt liedertje. Snelle ...newsy shots... En dan gaat het over in twee mensen op een stoel in een huiskamer... die met elkaar een praatprogramma maken. Webcasting voor heel weinig geld een programmaatje online. Het is populair in Turkije. We staan in die huiskamer en dit is Sabiha Temizkan... hoofdredactrice van Webis, het webcastingprogramma over economie en nieuws. Zij en haar collega's werkten voor televisie, maar hun station werd onder dwang gesloten. Net als zoveel media in Turkije de afgelopen twee jaar. An, uh, bir internet internet yapılıyor. En het web is dan een heel efficiënte manier om toch je geluid te laten horen. Via webcasting vertellen we toch ons verhaal. Zie het als omzeilen van de censuur, uh, zegt ze. Belki bu sensörü... Bilmenin, bunu. 40 yılda doğru bir söz dit geluid is met afstand het meest gehoorde in Turkse media. De stem van Recep Tayyip Erdogan. Tot meerdere uren per dag vaak twee of drie verschillende speeches... allemaal live uitgezonden op alle grote nieuwskanalen op radio en televisie. Met, want het publiek is zonder uitzondering lyrisch over de president, veel applaus. Op televisie en in de kranten lijkt alles op elkaar en dat gaat online ook gebeuren, zegt Ilhan Tashji, lid van de negen koppige mediawaakhond van de Turkse regering. Twee leden van die raad zijn oppositiemensen. Tashi is daar één van. Maar met zeven leden die pro-regering zijn, heeft hij het nakijken. Hij ziet oppositiegeluiden verstommen. Online is de enige plek waar zij hun stem nog kunnen laten horen, zegt hij. Maar zeker nu we weer naar verkiezingen gaan... wil de regering ook die ruimte op het web schoonvegen. In dit digitale tijdperk met verontwikkelde technologie... Online censuur introduceren zal veel consequenties hebben. Met als belangrijkste consequentie de degradatie van de Turkse democratie. Die wordt discutabel, zegt hij. Vrijheid van informatie is een grondrecht en de vrijheid om nieuws te delen. Maar dat is de realiteit op papier, zegt hij. In de praktijk is er geen plek meer over waar je kunt zien, begrijpen volgen wat er echt gebeurt in Turkije. Anlayabilecekleri, görebilecekleri, ve takip edebilecekleri, bir alan kalmamış olacak. En dat is volgens Staci ook precies het doel van de regering... met deze nieuwe wet. Zaten bu. Euh, heb je enig idee hoe Lucas de Turkse regering dit gaat aanpakken? Want wat betekent het in de praktijk? Nou, censuur is meestal niet uh, de oproerpolitie die voor de deur van de redactie staat en alle journalisten eruit smijten. Dat is ook wel gebeurd de afgelopen jaren hier, veelvuldig wel. Maar censuur is vaak veel meer administratief. Hè? Er worden wetten gecreëerd waar niemand zich redelijkerwijs echt aan kan houden. En dat is dan vervolgens de stok om mee te kunnen slaan. In dit geval bijvoorbeeld uh, gaat die raad, die media die je net hoorde natuurlijk niet iedere webcast vanuit ieder huiskamertje zitten te controleren. Dat is ook niet mogelijk. Dat is zo'n enorme hoeveelheid informatie op het web. Mm. Maar omdat er officieel een vergunning voor nodig is kan wel ieder onwelgevallig woord dat er valt... Uh, op ieder moment dat die raad daar uh, geen zin meer in heeft... dat niet meer zint, offline gehaald worden. Hebben ze dus het recht om te zeggen... je hebt geen vergunning, dus jouw site wordt geblokkeerd. Je houdt je uh, per slot van rekening niet aan de wet. Die nieuwe wet waarbij je wel die vergunning moet hebben. Zo, wat een machtsmiddel weer. hè? En uh, Nou zijn er dus ja. straks verkiezingen, die zijn vervroegd. Er is een groot masterplan, zo lijkt het. Hoe vindt de oppositie zonder internet dan nog zijn weg... naar bijvoorbeeld de kiezer? Nou, dat wordt heel erg lastig. Tijdens de campagne vorig jaar voor het referendum bijvoorbeeld zag je dat. Hè? Wettelijk moet bijvoorbeeld de staatstelevisie een minimum aantal uren van zijn zendtijd ook aan oppositie besteden. In de praktijk doen ze dat helemaal niet. Je ziet dag in dag uit echt alleen maar Erdogan en zijn partijgenoten. Uh, op straat was het vorig jaar tijdens de referendumcampagne ook heel lastig. Manifestaties, flyeren, dat lukte oppositie eigenlijk alleen in wijken waar ze zelf... Uh, heel sterk zijn. Op, op, op heel veel andere plekken was er intimidatie. Er zijn groepen partijactivisten... van straat gehaald... aangeklaagd voor belediging van president Erdogan natuurlijk. Want ja, je zou hem toch eens durven tegenspreken... in zo'n verkiezingscampagne. Dus de ruimte is echt heel klein geworden, hoor. Uh, uh, die, die, die focus nu... op ook nog eens online censuur... online checks... Ja, dan wordt het bijna echt ondoenlijk voor de oppositie... om het verhaal nog te doen... en mm. een groot publiek uh, daarmee te bereiken. Nog iets anders, hè? gisteren is opnieuw de noodtoestand verlengd. Kan je inschatten, wat betekent dat voor de verkiezingen? Ja, voor de zevende keer werd die noodtoestand verlengd. Weer drie maanden. Het is nu echt een normaliteit geworden. En dat betekent vooral dat de politie veel meer ruimte heeft... om mensen zonder aanklacht, zonder recht op een advocaat... bijvoorbeeld ook langer vast te houden. Dat is tijdens zo'n campagne natuurlijk heel link... Want zo kun je opvallende figuren van de oppositie kopstukken, ook lokaal, van de straat halen. En pas weer laten gaan als de hitte van die campagne voorbij is. Ook dat is vorig jaar veelvuldig gebeurd. De regering heeft echt laten zien van dat recht gebruik te maken. Dus de regering heeft onder die noodwet heel veel macht... En er is geen onafhankelijke toetsing. Uh, ja, dus de, de enige scheidsrechter bij deze verkiezingsrace, ook weer wordt de regering zelf, die zelf uh, natuurlijk de belangrijkste partij is in die verkiezingsrace. Nou, ga er maar aan staan. Het wordt dus wat ik gisteren ook al zei: het wordt echt, echt wel weer, denk ik, heel spannend hoor. De komende maanden worden echt een hete tijd in Turkije. Ja, ja. Dankjewel, Lucas. Weer voor jouw verhaal vandaag in Nieuws en Lucas, Waagmeester. Helene, geeft nog steeds zo'n drukje op de weg. Ja, het is een ontzettende drukke spits. We hebben nu al bijna 700 kilometer, ja, ja. dus we ja. hebben weer een top 10 spits. Maar ja, dat is een beetje twijfelachtige eer. Vooral rond Rotterdam en Den Haag ben je daar vast niet blij mee. De meeste vertraging is er echter nu in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Bornen echt 7 kilometer en ruim een uur oponthoud door een kettingbotsing. Er zijn er twee rijstroken dicht. 16 minuten over 5, de plopkappen om onze microfoons, die barsten van de bacteriën. Als u twee weken geleden geluisterd heeft naar Nieuws en Co... dan heeft u dat gehoord. Um, toen hebben we onderzoek laten doen. Toen we onze oude studio verlieten, de oude studio van Radio 1... en schone nieuwe plopkappen kregen om in te praten. Want wat bleek, het was best wel vies, die oude plopkappen. Maar niet ongezond. Microbioloog Hans de Kok van de Universiteit Utrecht... heeft de bacteriën nog wat verder gekweekt... en ze nader onderzocht. Meneer de Kok, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Kunt u eens uitleggen, wat heeft u dit keer gedaan... Ja, we hebben de kolonies die zijn ontstaan vanuit de bacteriën uit die plopkarp opgekweekt en bekeken, dus onder de microscoop. En om dat te doen moeten we ze ook kleuren. Daar gebruiken we een klassieke kleuring voor in de microbiologie. Dat is de gramkleuring. En dan kunnen we een onderscheid maken tussen grampositieve en gramnegatieve bacteriën. En daarmee maak je de bacteriën ook heel zichtbaar onder die lichtmicroscoop, wanneer we ze dus met duizend keer vergroting bekijken. En wat we daar zagen, is eigenlijk van al die verschillende kolonies... van die verschillende groottes en kleurtjes die we zagen... dat, is, dat we eigenlijk dezelfde soort bacteriën zagen. Dat zijn eigenlijk bolvormige bacteriën... die als paardjes of als in ketens bij elkaar liggen. En als we dat dan vergelijken met bacteriën die in de mond voorkomen... dan lijken dat dus inderdaad entrokokken en streptokokken te zijn. Uh, oh, oh. Uh, streptokokken zijn toch best wel gevaarlijk of kunnen gevaarlijk zijn? Jazeker, daar zitten verschillende soorten in. Uh, Scheptokokken, die heb je er goede van. Uh, daar heb je er nuttige bacteriën van en ziekmakende van. En in de mond kunnen die nuttige voorkomen. Dat zijn bekende mondbacteriën die zelfs ook als probioot kunnen worden gebruikt. Maar er zitten ook... Er kunnen ook pathogenen tussen zitten, ziekmakende bacteriën... Ja. waar we normaal gesproken eigenlijk helemaal geen last van hebben. Die kunnen we gewoon bij ons dragen en daar worden we ook helemaal niet ziek van. En die bacteriën zitten daar gewoon rustig okay. te wachten, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn erbij die dus ook lastige infecties kunnen geven aan de tanden en aan het tandvlees. Dus karies, dat door streptococcus mutans wordt veroorzaakt, kan daar dus zitten. En zelfs streptococcus pyogenis, dat is de vleesetende bacterie. Die kan daar en ook zitten? een van de meest agressieve ja, en dan is het eigenlijk wel logisch om te bedenken dat het de mondbacteriën zijn. Hè? Want uh, het is de klopkap voor de microfoon en die staat voor onze mond. Ja, exact. Uh, omdat het was zo opvallend dat we uit al die verschillende kolonies eigenlijk dezelfde structuren terugzagen uh, en dat het zo goed past met die bacteriën die we goed kunnen kweken uit de mond, dat we eigenlijk moeten concluderen dat die bacteriën op die plopkappen echt uit de mond afkomstig zijn, of met name uit de mond. Het zal ook best wel zo zijn dat er wat uit de lucht en zo bij zitten, maar uh, de... de het speeksel, denk ik, wat op die microfoon of op die plopkap terechtkomt... dat is eigenlijk denk ik, wel de bron van, van besmetting van die plopkap. Oké, okay. ja, dat vind ik dan weer echt heel vies om te horen. Maar goed, uh, ook erg logisch natuurlijk als je allemaal in de studio staat... en uh, je, je werk doet met de microfoon en de plopkap. Heeft u nog op basis van dit onderzoek aanbevelingen voor ons? Ja, dus uh, ik denk dat de, de gezondheidsrisico's relatief klein zijn. Ik denk niet dat... die plopkap nou direct een bron van besmetting kan zijn voor personen, maar het is nu precies wat je ook zegt, het is niet echt fris of vies, en thuis maak je dingen ook schoon, een aanrecht of een tafel, maar dat je die gebruikt, maak je schoon ik zou, ik zou adviseren om toch met zekere regelmaat die plopkap uh, te verwisselen, en dan in de nieuwe studio uh, de boel fris te houden. ja, dat lijkt me, nou, dat lijkt me heel goed advies, en prettig ook, ik ga dat meteen doorgeven hier, meneer de Kok, dank uh, dat u heeft willen meewerken aan ons onderzoek ja, ook geen dank. Hans de Kok, universitair docent Moleculaire Microbiologie aan de Universiteit Utrecht. Lara Rensen. Nieuws en Ik neem u terug mee naar 1818. Want in dat jaar kreeg Johannes van der Bos de gelegenheid om op verschillende plekken in Nederland. arme mensen uit het Westen op te vangen. De maatschappij van weldadigheid was een feit, want zo heette dit. De paupers kregen de kans een nieuw bestaan op te bouwen. in bijvoorbeeld het Drentse Frederiksoord. 200 jaar na de oprichting doen ze daar nog steeds aan een soort weldadigheid. Jan Meijer helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. En een van die mensen is Ahmed Amshalg uit Syrië. Ja, er zijn heel veel bijen voor. Maar die, uh, uh, die kunnen niet heel goed ventileren waarschijnlijk. Dus uh, daar moeten we even iets aan doen. Het is nu wel warm. En hebben ze veel bijen nodig. Want het is ongeveer 36, 37 graden in die kast. En nu buiten is het ook 30. Dus hebben ze veel bijen nodig om te kunnen koelen. Die kasten staan bij elkaar. En kun je ook echt dicht bij die bijen komen? Ik ga zo even een open doen hè. Ik kun je even inkijken. Dat is echt leuk, toch of niet? Ik <laughs> merk ja, dat ik dat eng vind. Dit hoor. Hij is allergisch voorbij. Bent u allergisch voor bij? Dan moet je het ook niet doen, denk ik. In Syrië was u ook bezig met bijen? Ja, ik in Syrië, dit is mijn beroep. Bijna 20 jaar of meer. Zijn de bijen hier anders dan in Syrië? Zien ze er hier anders uit? Nee, dezelfde bijen, maar... Uh... Andere seizoenen, hè? Ja, andere seizoenen, seizoen, dus anders, uh... lang. Ja, bijen uh, in Syrië bijna werken uh, acht maanden. Maar hier twee of drie maanden en zo. Ja, vier. Ja. ja, vier maanden. Ik heb zelf ook veel bijen? Ja, ik, ik ben ook imker uh, ja, ook in carrière, klopt jij. Ja, ja. Heb je veel geleerd van elkaar? Ja, dat is juist het leuke ervan. Uh, wij, wij doen nu ook methodes die hij in Syrië toepaste... En die werken hier ook heel goed. Dus we zijn op zich heel verrassend. Ja. Maar inderdaad wordt ook veel meer nog zelf gedaan. En wij zijn hier gewend natuurlijk gewend om alles te kopen als je wat moet hebben en zo. Maar door het zelf te doen heb je ook veel meer invloed op de inhoud. En je weet ook dat je pure producten hebt en geen dingetjes, zeg maar. We gaan naar die pure producten toe. Ja, dat doen we hoeven geen kleding aan. Je hebt handschoenen aan? Ja, we hebben een oh, raampje uit, dan kun je misschien uh, ja. hoe dat eruit ziet. Als jij die achteruit ziet, Dat doen we niet, ja. Oh, Oké. Okay. Ook nog een schaap hier, dat is ook alles. Ja. De meten staan achter. Aan de achterkant staan. Ja, achterkant. Want dan vliegen ze naar de voorkant? Ja, ja dan staan je in de weg. Ze hebben het nu druk. Hebben het geen... Waar hebben ze het druk mee? Kijk, <laughs> hey, dit is de wijn. Elke kast. Elf ramen. Mm -hmm. Die ramen hebben veel bijen. Dit is medicijnen over uh, varwa. In die bijenkorf, het is niet echt een korf, het is een vierkante bijenkast... Ja. Het zijn elf verschillende latjes ja. en daar zijn die bijen in bezig. En die medicijnen, waar, waar moeten die voor zorgen? Ja, dat is een meid die, die heel schadelijk is. Dat is de grootste bedreiging voor de bijen eigenlijk, de meid. Er wordt heel veel aan gedaan, is heel lastig. En uh, de, op deze manier hebben we vorig jaar voor het eerst uh, toegepast. En het werkt heel goed. Ja. Nou, we er één van de elf uh, haalt u omhoog. Ja. En dan zien we, dat is allemaal al honing. Die honing. Ja, ja dat is honing. Dit is honing. En die larven aan bijen, bijna twee of drie dagen geboren. Nog. Kijk. Hier blijft. maar eng. Ja. <laughs> ja. Ze doen niks toch wel? Nee, ze doen niks. Carnica nee. bij je. Met de beste hiervan telen we door. Ja. Dus we, Zat, dit is onze selectielijn eigenlijk. Zat er eentje op uw hoofd, hè? Ja, ja. ja. ja. dat vind ja. ik niet fijn. Ja. Als je er allergisch ja. voor bent. Ja dat, ben, ja, dat klopt. 200 jaar geleden, misschien zag het er toen ook nog wel eh, precies hetzelfde uit. liepen er wat schaapjes, geiten misschien... Huizen hier in de kolonie, die waren hier gebouwd. Daar konden mensen wonen, arme niet mensen wonen. Weg, hoor. Als ze nu, dan, uh, Moet een beetje weg? Ja, ja dan, uh, als je, als je bij je in, in de weg staat, dan uh, kun je ze steken. Dat geeft niet, maar dan ben je in ieder geval voorbereid. En ziet het er dan ook hetzelfde uit als 200 jaar geleden? Nee, Het was toen natuurlijk uh, helemaal leeg en uh, woest en ledig in die tijd, 200 jaar geleden. En, nou, het is ja, misschien voor uw begrippen woest en ledig, maar het is niet woest en ledig. En waarom werd dit aangelegd? Uh, om mensen. Uh, uh, Napoleon was net weg uit Nederland. Ja, dus, uh, in, uh, er was veel armoede, die had alle uh, Nederland leeggeroofd. Er was veel ar armoede en het uh, was toen de gelegenheid om mensen in de Randstad, uh, want daar woonden toen ook de meeste mensen, om die een kans te geven om zich weer te ontwikkelen. En, die, en toen had Johannes van der Bosch bedacht om dat uh, in dit gebied te doen. Zodat ze hier, uh, ze kreeg hier dan een huisje, een stukje grond en een geit En uh, daar konden ze zichzelf weer op de, de rails zetten. Wat, en, wat doet u en wat is er eigenlijk vergelijkbaar met toen? Uh, wij zijn een leerwerkbedrijf. Dus voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn allerlei categorieën. En wij helpen in het kader van de participatiebed de mensen weer aan het werk. Uh, ook een aantal mensen die, die blijven hangen en die doen een soort dagbesteding. En als je dat met vroeger vergelijkt heeft dat wel veel met elkaar te maken. Van we geven mensen weer een kans, we laten hun talenten kiemen. Sommige mensen pakken dat. Er zijn ook mensen die dat niet pakken, die, uh, die blijven hangen. Dat gebeurde toen ook. Van, nou ja, sommige mensen gingen toen naar de strafkolonie... die een beetje dwars zaten. En mensen die braaf in het glit meeliepen, ja, die kwamen verder. Dat wil niet zeggen dat ze nu braaf in het glit moeten meelopen... maar ze krijgen nu wel de kansen om zich te ontwikkelen. En dat gebeurde ook. En is dan uiteindelijk het idee dat u met die bijen... voldoende geld kunt verdienen... om uw vrouw en kinderen en uzelf te onderhouden? Eigenlijk, uh, ik heb uh, geen afskerri aan uh, zelfwerk. Uh, uh, en het is de, beter. En meer van afhankelijk zijn dat. Ja. Vind je het mooi om zo in de geschiedenis te staan? Hier? Ja. Ik vind het erg grappig dat het zo is. Uh, dat je eigenlijk hetzelfde doet als toen en dat je in het verlengstuk daarvan ja, eigenlijk is dan niks nieuws onder de zon. En dat is ook, ook wel leuk om te uh, beseffen. U voelt zich eigenlijk een soort Jan van de Bos, die dit 200 jaar geleden heeft opgericht. Nou, dat is wel uh, een beetje ver, maar uh, ik voel me gewoon Jan Meijer van deze tijd. <lacht> <lacht> Mooi, Joris van der Kerkhof vanuit uh, Frederiksoord. 200 jaar geleden opende koning Willem I Frederiksoord en morgen is koning Willem Alexander bij het uh, tweede eeuwfeest. Zometeen, 40% van de wethouders haalt het einde van zijn of haar termijn niet. Waar zou dat nou aan kunnen liggen? We daar straks wat meer duidelijkheid over te krijgen. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Pretty good privacy, oftewel PGP. PGP, zo worden telefoons genoemd. Waarmee criminelen, maar ook advocaten en soms journalisten... versleuteld communiceren. De rechter oordeelde vandaag... dat zulke informatie in rechtszaken gebruikt mag worden.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 Kun jij wel een frisse blik gebruiken? Anders wij wel een uitdaging. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn frisse blikken. Kijk op frisseblikken.com De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op veenstra.com Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen die opgroeien in armoede. Help mee en steun ons tijdens de collecteweek. Meer weten? Kijk op kinderhulp.nl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 Het is half zes, we gaan naar Jan van der Putt en het NOS-journaal. Schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs... moeten minder managers zijn en meer leiding geven. Dat adviseert de onderwijsraad aan minister Slop. Nu zijn schoolleiders te veel bezig met de administratie... en huishoudelijke taken. Miljoenen in beslag genomen telefoonberichten van verdachten mogen in strafzaken als bewijs worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak vandaag in de zaak tegen een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Door te zoeken in die berichten kwam deze Nouval F naar voren als opdrachtgever van een liquidatie. Facebook beperkt het aantal gebruikers dat last heeft van strenge privacyregels. Binnenkort vallen anderhalf miljard gebruikers onder Amerikaanse wetgeving. De privacyregels zijn in de VS minder streng dan in de EU, waar Facebook nu nog onder valt. En actrice en regisseur Shireen Stroker is overleden. Heeft de familie bekendgemaakt. Stroker was de oprichter van het werktheater. En ze speelde in films en tv-series. Een van die series was Tita Tovenaar. Stroker had Alzheimer. Ze was 82. Dankjewel, Jan. We gaan naar het weer. Marco Verhoef. Um, ja, het is een, uh, eigenlijk wel een hele mooie dag. Met hoge temperaturen. Ja. En je had ook um, ergens een record? Ja, nou, op veel plaatsen is er een record gesneuveld. De dagrecord sowieso... Ik... Ik ben er bijna van overtuigd dat dat op alle officiële meetstations van het KNMI wel gebeurd is. Want om het voorbeeldje de beeld te pakken, daar hmm. stond het record op. Uh, wat was 27, het? 27 zei je volgens mij. Ja, of is dat, dat is op? dat 25? Is het 25? Nee, 23, 4 stond het record, geloof ik. En het is inmiddels 27, 4 geworden. Dus okay. we drie graden overheen gegaan. En in Lelystad. Misschien een beetje uitzonderlijke plaats om de warmste van het land te zijn. Eh, daar is het zelfs 29,6 geweest. Nou ja, nou ja dat is, Zo warm is het daar in april in elk geval nog nooit geweest. Eh, althans niet sinds er gemeten wordt. En dat geldt voor veel meer plaatsen in ons land. Houden we dit vast of wordt het wat langzaam nee, weer wat wordt, zachter? Het wordt langzaam wel ietsjes minder extreem. Maar morgen is nog steeds een heel warme dag. Want morgen halen we in de kustgebieden... De temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Er staat niet veel wind, maar de wind hier morgen staat heel zwak vanuit het noordwesten. En dat betekent dat hij daar aankomt over koud water. En dat betekent meteen dat de temperatuur niet zo hoog uitkomt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Lelystad morgen. Mm -hmm. Want dan waait die wind over dat koude IJsselmeerwater. En dan zal het daar ook echt niet meer de warmste plek van Nederland zijn. Maar ga je verder dieper landinwaarts, ja, dan kom je gewoon weer 25 tot 27 graden tegen. En net als vandaag is het ook morgen gewoon ronduit zonnig. Nou, het zou het fijn zijn als het weekend ook een beetje van, van deze temperaturen kent. Ja, het, zaterdag is nog wel ronduit zonnig. Maar dan is de wind iets krachtiger. Die waait dan Windkracht 3. Nog steeds vanaf de Noordzee. En dat betekent dat die wat koelere lucht iets verder het land in komt. Dan wordt het 18 tot 23 graden. Zondag is de wind weer zuidelijk. En dat betekent dat de temperatuur wat verder oploopt. Maar tegelijkertijd neemt in de loop van de dag de kans op een onweersbui wel toe. Kijk eens aan. Dankjewel, Marco Verhoef. Jeetje, wat is er nog aan de hand op de weg? Alleen de geest. Het is gewoon heel erg druk op de weg. Iedereen gaat wat eerder naar huis en dat allemaal op hetzelfde moment. Dus vandaar bijna 800 kilometer file nu. Het is vooral erg druk in de regio Utrecht en bij Rotterdam en Den Haag. Heel veel verdraging ook door een ongeluk op de A2... van Maastricht naar Eindhoven bij Echt. De weg is daar wel vrij, maar vanaf Uermond heb je toch nog wel ruim een uur verdraging. Op de A4 is de druk in beide richtingen, van Rotterdam naar Amsterdam... tussen Den Horen en Zoeterwoude 13 kilometer en een half uur op onthoud. De andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Nieuw-Vennep ook, ongeveer een half uur verdraging. Verderop dan, richting Rotterdam, ook op die A4 nog... tussen knooppunt Prins Klausplein en de ketel tunnel, 40 minuten verdraging. Daar zijn ze aan het doseren bij die tunnel, omdat het ook erg druk is bij Rotterdam. En op de A58, van Vlissingen naar Bergen op Zoom... daar schiet het ook bepaald niet op, tussen Ierseke en knooppunt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 Vijf minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. We horen het vaak langskomen. Wethouders die moeten opstappen. Uit onderzoek blijkt nu dat vier op de tien wethouders... die in 2014 begonnen aan hun klus, de rit niet hebben afgemaakt. Thuis van Houwelingen was een van hen. Hij stapte op omdat hij wilde gaan procederen tegen een bouwvergunning... die zijn collega's hadden afgegeven. Verslaggever Mark Hamer ging bij hem langs. Ja, zit hij midden in het boerenland eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Een uitzicht aan alle kanten naar de verschillende dorpen. En, uh, wel, wel bij de, de, de A27, maar het hangt er vanaf hoe de wind staat. Soms hoor je die meestal niet. Ja, en dan lopen we naar de rand van de, uw huis. Dit is hem, hè? Ja, hier is mijn buurman een uh, loods uh, aan het bouwen. Hij, uh, de buitenkant staat er al helemaal. En daar gaat dan een uh, meubelmakerij, of een timmerwerkplaats, gaat erin gevestigd worden. Teus van Houwelingen, u, u was hier wethouder... Uh, uh, in de gemeente Gieselanden. Ja. ja, was wethouder tot een jaar geleden, hè? Ja, uh, dat klopt. En dat, dat had ook alles te maken, heeft ook alles te maken met, uh, met deze bouwvergunning. huis van de buren is verkocht nu twee, twee, twee en een half jaar geleden. En uh, die nieuwe buurman wilde daar dus een bedrijf beginnen. Dat betekent dat hij een, een loods bouwt van een, uh, 250 vierkante meter... een meter of zes, zeven hoog, uh, ja, naast ons huis. Ja, en nou was u wethouder ruimtelijke ordering... Ja, dat klopt. Dan zou ik als burger denken, nou jee, nou, dat is een verloren zaak. Nee, zo werkt dat niet. De, de aanvraag is behandeld door een collega van me. Ik heb dat daar... heeft u onmiddellijk gedaan? Ja, dat beslist ik niet eens zelf. Dat, dat zijn gewoon de standaard afspraken binnen het gemeenteapparaat. Toen dacht u, nou ja, collega doet het, dan zal het wel netjes verlopen. Ja, eh, niet alleen netjes, maar... Uh, ik had heel globaal de plannen gezien. Dan had ik zoiets van, ja jongens, dat, dat past wel zo verschrikkelijk niet in het beleid. Dat, dat gaat hem, niet, dat gaat, gaat hem niet worden. Dat, dat gaat hem niet worden. En wat zei uw collega-wethouder? Er is ja. nooit met mij gepraat. Vervolgens werd mij meegedeeld van, ja, uh, we hebben naar laten kijken. De procedure is goed gelopen en de vergunning gaat verleend worden. En uh, ja, toen, toen ontstond er een situatie dat ik zei van, joh, ik, ik word niet alleen als wethouder, maar ook als buur. Uh, word, word ik niet serieus genomen. Het college, een collega-wethouder op hoge toon... zelfs, die mij verweet van... ja, nou doe je het weer. Je probeert de besluitvorming te, te beïnvloeden. Ik zeg, ja, ik zeg mij wordt zojuist verteld dat het besluit al genomen is. Wat zeg je nou? Ja. En ze zijn helemaal in de kramp geschoten. Ja. Nou ben ik bij u, want vier op de tien wethouders... die in uh, 2014 zijn begonnen... Ja, die hebben de eindstreep eigenlijk niet gehaald... Uh, is het zo'n lastige positie als wethouder? Ja, ja, uh, ja. Kijk, er, er zijn meer lastige posities. Je staat, je staat wel constant in de schijnwerpen natuurlijk. Je bent verantwoordelijk voor een aantal zaken. Daar kan ik ook hele vervelende voorbeelden van vertellen. Je bent verantwoordelijk voor een aantal zaken waar je gewoon geen grip op hebt... wat je te laat hoort. Een, een ambtenaar die uh, een brief kwijtgeraakt is of zo... Of, uh, een aannemer die iets anders gedaan heeft dan dat er in het contract stond. Uh, daar heb je op dat moment uh, geen zicht op, geen invloed op. Maar je bent wel verantwoordelijk. Vaarlijk beroep? Ja, dat is het. Er is een... Nee, helemaal waar. Er is een, uh, voor wethouders, bestuurders in het algemeen, burgemeesters ook. Er is een, een vrij hoog afbreukrisico. De onderhandelingen zijn bezig. Er komt een nieuwe groep wethouders aan. Wat is uw advies aan hen? Dat is een lastige uh, vraag. Dat is een lastige vraag. <laughs> Je moet soms op eieren lopen. Je moet soms heel voorzichtig zijn. Je moet ook een aantal diplomatieke gaven hebben, natuurlijk. Dat je uh, de dingen goed, goed verwoordt. Doen of niet doen? Voor, de, voor die nieuwe mensen. Ah, jawel, natuurlijk. Wel doen? Natu natuurlijk, natuurlijk moet je dat doen. Maar je moet je, je moet je wel realiseren dat er risico's aan zitten. Zou en... je maar gek zijn als je eraan begint? Nee, nee. Er, er staat, er staat... Zou je het zo weer doen, toch? Ja, ja, ja. Er, er zijn meerdere situaties geweest waar ik het verschil kon maken. Dat maakt het dan weer heel mooi natuurlijk. Ja, dat is inderdaad mooi. We praten verder met Henk Bouwmans, die het onderzoek naar de gestopte wethouders uitvoerde... voor Binnenlands Bestuur. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld, hè, meneer Bouwmans, Van Thuis van Houweling. Absoluut, heel mooi voorbeeld, ja. Het is een werk waarmee je verschil kan maken... maar wat ook ongelooflijk ingewikkeld is als ik dit zo hoor. Dat klopt. Uh, het is voor wethouders niet eenvoudig om uh, de rit uh, netjes uit te zitten. Uh, wat mij opvalt is dat veel wethouders uh, ook weinig leren van het verleden. Je ziet nog voortdurend uh, kwesties van integriteit, belangenverstrengeling, waar onvoldoende aandacht voor is. Uh, gedrag, de stijl van de wethouder, dat is ook belangrijk. Uh, heb je dat goed afgestemd met je collega's? Ja. Uh, uh, dat soort zaken. En, uh, daar valt veel aan te doen. Laten we even inzoomen op het onderzoek. Want 4 op de 10 uh, ja, maakt de rit niet vol... Uh, maakt het werk, kan het werk niet afmaken? Om wat voor reden dan ook? Wat, wat zijn die redenen? Waarom stoppen deze wethouders zo al? Nou, de belangrijkste reden is uh, een politieke vertrouwensbreuk. Dus een breuk in de coalitie uh, of een breuk met de, de wethouder uh, in zijn functie als wethouder. Uh, er is dus geen vertrouwen meer vanuit de Raad dat deze wethouder of deze coalitie verder kan. En dan betekent in de lokale democratie uh, heel vaak einde oefening. Mm -hmm. En heeft u voorbeelden van vertrouwensbreuken die, die u opvielen? Uh, nou, dat liep zelfs tot het einde van deze periode nog. We hebben in februari nog gezien dat een wethouder in Rotterdam... die verantwoordelijk is voor een metrolijn, oh, een nieuwe tuurlijk. metrolijn... Ja. Ja. dat hij naar huis gestuurd is. Want men vond dat hij dat hele project uh, slecht gemanaged had. Het was ook wel een erg groot project. Absoluut, ja. ja. En dan uh, kent de raad terecht, denk ik, uh, geen pardon. Um, en dan kan je eigenlijk zien dat die wethouder onvoldoende uh, op tijd geacteerd heeft... Om, uh, om dit soort problemen te voorkomen. Hmm. Slecht in de informatievoorziening, althans onvoldoende. Uh, dat soort zaken. En dat, uh, ja, dat, daar dienen wethouders zich wel bewust van te zijn, die risico's. Is het in gemeentebesturen anders dan bij bedrijven of stichtingen? Of, of nou ja, noem maar wat. Nou, het grote verschil is dat je dus uh, onder continue aandacht ligt. Uh, je werkt onder een, uh, ja, onder een soort vergrootglas. En dat moet ook natuurlijk, hè, vanwege de democratische controle. Absoluut, uh, dat hoort transparant te zijn. Uh, je moet duidelijkheid verschaffen over wat je doet. Uh, want het gaat over de publieke zaken dienen. En uh, ja, daar kun je dus fouten mee maken als je niet goed oplet. Is het slecht voor het bestuur van een stad... als er wisselingen van wethouders zijn, als er uh, ja, ook vertrouwensbreuken zijn... Uh, er zitten twee kanten aan. Enerzijds is het goed, want je kan ervan leren als gemeente uh, en gemeentebestuur. Het biedt kans uh, om, om zaken die fout gegaan zijn. Zeker als het gaat om financiële overschrijdingen. Grote projecten zoals in het verleden in Amsterdam met de Noord-Zuidlijn. Om dat te corrigeren en dat beter te doen ten behoeve van de inwoners. Uh, ja, de andere kant is dat, dat wethouders dus dan val komen mm. en iets anders moeten gaan doen. Zijn er regionale verschillen? Ziet u dat het op andere plekken. Op de ene plek anders toe gaat dan op de andere plek? Nou, wat opvalt is dat in provincies als Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland, er veel meer coalitiebreuken zijn, veel meer conflicten. Dus tussen partijen. Het heeft vermoedelijk iets te maken met de mix van lokale partijen en landelijke partijen. Dat, daar men, dat men daar wat sneller afrekent. In de provincie als Zeeland bijvoorbeeld. Nou, daar kunnen wethouders bijna ongeschonden de eindstreep halen. En daar ja. zie je zelfs dat wethouders ook niet de keuze maken... Van, om te solliciteren naar een burgemeesterschap of naar een andere functie. Ze willen gewoon daar de rit uitzitten. Misschien is daar de cultuur wat braver uh, om met elkaar die eindstreep te halen. Ja, nou, interessant onderzoek. Dank dat je het even wilde toelichten, meneer Bouwmans. Alsjeblieft. Het is een historische dag in Cuba. Voor het eerst in vele, vele decennia... is iemand die niet Castro heet president van het land. We hebben daar gisteren natuurlijk een Nieuws -Kool even een voorschot opgenomen. De nieuwe president, Díaz Canel, die net in functie is getreden... is geboren na de Cubaanse revolutie van 1959. Hij heeft net voor het eerst als president van Cuba gespeecht, een toespraak gegeven, correspondent Mark Bessems. Even terug naar de toespraken die we kenden. Bijvoorbeeld van Fidel Castro, die klonken meestal zo... Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario Revolutionaire gezwollen taal uh, meestal Hoe klinkt de speech van Díaz-Canel? Doet hij dit ook zo in Castrostel? Het was echt een stuk saaier. Het klonk vandaag vooral heel uh, ja, ingestudeerd eigenlijk. Hij las het ook bijna helemaal op van een papiertje. Het was allemaal heel afgewogen. Hè. Ook zijn lichaamshouding bijvoorbeeld een beetje afgebogen. niet al te veel bewegen. Het is, die nieuwe president Diaz Canel is, is niet echt een begenadigd spreker... zoals uh, Fidel dat was. Zeker niet. Hè, dat heeft wel weer als voordeel dat het allemaal een stukje korter kan. Uh, ik bedoel, um, uh, Fidel heeft geloof ik een keer... In de jaren tachtig een speech van zeven uur gehouden. Uh, nu was uh, de nieuwe president Dias Kanaal een half uurtje aan het woord. Ah, en wat zei hij in dat half uur? Dat was dan wel weer een beetje afgezaagd. Het was eigenlijk één grote lofzang op de helden van de revolutie. De oude garde. En dan met name Raúl Castro, de vertrekkende president. Want die kreeg echt een heleboel veren in zijn achterwerk... voor alles wat hij de afgelopen jaren, decennia eigenlijk, voor Cuba heeft betekend. Althans in de ogen van Díaz-Canel. Uh, dus alle successen van Raoul werden uitgebreid toegelicht. Uh, en hij gebruikt zo heel veel cliché-uitdrukkingen, verwijzingen... zoals we die op Cuba eigenlijk al 60 jaar lang uh, horen. Dat, zeg maar, het taalgebruik uh, is dat van Fidel uh, en van Raoul. Dat is in ieder geval niet veranderd. Nee, nee daar zijn ze misschien ook groot mee geworden. Hè? Wat, wat denk jij nu, ik bedoel mee opgegroeid. na zo'n eerste speech... gaat deze nieuwe president een nieuwe koers varen? Nee. Um, alles wat we in die speech hebben gehoord uh, vandaag was echt bedacht... Om één boodschap af te geven, namelijk uh, we gaan door op de ingeslagen weg. Asumo la responsabilidad <tied> para la que se me ha elegido, con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, del general de Raúl Castro Ruz, del proceso revolucionario. Nou, dat, dat, dat krijgt dus applaus. Hè. We blijven trouw, zegt hij aan het voorbeeld van de leider van onze revolutie, Fidel Castro. En aan de opperbevelhebber Raúl Castro. En uh, Diaz-Canel, de nieuwe president, stelde het parlement, ten, parlement meteen voor... om uh, uh, de partijsecretaris van de communisten in uh, Cuba... om die ook de belangrijkste beslissingen te laten uh, nemen. Dus er verandert heel weinig. En ja, op korte termijn hoef je ook geen radicale veranderingen te verwachten... Maar het is wel Cuba. Hè? Het feit dat er nu een president is die geen Castro heet... Ja. en die morgen pas 60 wordt... Ja, dat, dat, dat is echt jong in de Cubaanse politiek. Dat op zich is al een enorme verandering. Mark Bessems, correspondent. Dank je wel. Laten we eens even kijken of het inmiddels wat beter gaat misschien... op de weg, alleen de geest. Nee, zeker niet. Nee, nee. Er willen maar weinig mensen overwerken, denk ik, vanavond, <laughs> vandaag. Dus iedereen gaat op hetzelfde tijdstip naar huis. Lekker een beetje op tijd. Maar ja, je komt dus gigantisch in de file te staan. Want het is heel erg druk. Vooral rond Utrecht en ook de regio Rotterdam-Den Haag... staat helemaal vast. Ik pik uh, de file daaruit die de meeste vertraging oplevert. Dat is op, op dit moment een file in het zuiden van het land... op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide. En echt is de vertraging ruim drie kwartier... door een aanrijding, maar het goede nieuws is dat daar alle rijstroken weer vrij zijn. Straks gaan we het in e nieuwsico hebben over landschapskunst. En daarvoor gaan we naar Friesland. Lieve mensen, deze fantastische muziek komt dus gewoon uit Gouda. Hè? Handsome Poets en uh, dit titelnummer Make It Better... komt van hun uh, nieuwste plaat. Friesland dus. Kunstenaar Gerrit Terpstra en galeriehouder Jolanda van Dongen... bedachten een landschapskunstwerk, Linen Ilan. Oftewel lijnen in het landschap. Het resultaat? Een Mondriaan in een perceel grasland... bij het Friese Woudsend. En omdat het kunstwerk ook van bovenaf heel mooi is... keek verslaggever Ewo door een periscoop. Er is hier gelukkig een uh, periscoop. Even kijken uh, hoe dat dan werkt. Ah, dan moet je hier aan die knop draaien. Oh, en dan kan je daar aan de bovenkant zitten, een spiegel. En dan als je aan die spiegel draait, dan, hey, dan kan je... Ook nog draaien en dan kan je over dat land heen kijken. Jolanda van Dongen. Absoluut. Dat is de staalkunstenaar Frans van der Werf die heeft hem gemaakt. En dat is eigenlijk ook een halve uitvinder. Want je moet wel even goed nadenken van hoe groot moet die spiegel zijn om toch een goed beeld te krijgen. En het waait hier ook altijd heel erg hard. Dus hij kan niet de hele tijd overeind staan. Dus hij moet ook kunnen klappen. Dus daar is wel wat uh, onderzoekswerk aan vooraf gegaan. Ja, Gerrit Terpstra, wij staan hier naast uw landartproject. We lopen even een stukje die kant op. Want ik heb begrepen, het is een kunstwerk, maar we mogen het ook wel even in, toch? Ja, zeker. Ja, en dat is juist de bedoeling. Hè? Je kunt het dus op verschillende manieren ervaren. We hebben net die telescoop, die periscope gehad, maar nu gaan we het eerste bruggetje over. En dat was nog een bruin bruggetje, maar dan nu het blauwe bruggetje. Echt in die felle Mondriaan kleur en dan staan we midden in het kunstwerk. En dan staan we op een van de veldjes... waar ook een ander soort gras is ingeplant. Allemaal groenige tinten... die uh, door al die verschillende grassoorten uh, ja, anders van toon zijn. Dit is Lienen in stad, Lijnen in de stad. En als je goed van bovenaf kijkt... maar ook al als je hier er doorheen loopt... dan zie je dat het gespiegeld is... Dus daar waar we met uh, Lienen in Laan besloten naar beneden gaan, de diepte in, gaan we met de stad juist omhoog. En het lijnenpatroon ligt gespiegeld ten opzichte van elkaar. En het idee was ook, uh, Lienen in Laan, dat was geïnspireerd op de Victory Boogie Boogie, het stratenplan van New York. Eigenlijk vonden we, daar moet de stad weer bij. Platteland en stad Ga met elkaar in dialoog. Het kunstwerk op zichzelf. Als je daarin bent, ja, dan word je min of meer opgenomen hè, in, het, uh, in het geheel. Hè, dus je, nou ja, Wat ik eerder zei, je kunt het op verschillende manieren ervaren. Hè, dus je kunt er omheen lopen. Je kunt het van afstand bekijken. Je kunt het via een drone van boven bekijken. En via de perisco periscoop kun je het bekijken. Maar als je erin bent, ja, dan ervaar je veel meer... Uh, het gevoel wat je hebt als je gewoon zelf in een weiland uh, rondloopt. Jolanda, ja, ja. ik loop even terug, want jij staat nog aan de andere kant van het slootje. Zo je ziet dat ik er nu inga. Oh nee, nee het gaat goed. Ja, uh, hoe, hoe is het voor jou om in een kunstwerk te lopen? Ja, ik vind het altijd heel bijzonder. Als ik uh, gejaagd ben of uh, een beetje gehaast... Nou, dan loop ik heel vaak dat weiland in en dan is het toch... Anders dan dat het weiland gewoon weiland is. Want want verderop is... zien we ook gewoon weiland. Hè? Ja, dat is ook precies. gewoon groen gras waar je doorheen kan ja, en mag lopen. Precies, maar dat is toch. Dit is, dit is een beslotenheid uh, die uh, rust geeft. Je kan even op één landje en je kan kijken, want het is verschillende vegetatie. En als je alle weilanden, of tenminste veel weilanden in Friesland ziet, dan is het eenvormig. En hier zijn verschillende texturen, verschillende kleuren te zien. En als je heel goed kijkt, dan zie je echt zoveel meer details. En dat, ja, dat, dat kijken alleen al, dat maakt rustig. En dat maakt dat je op andere dingen gefocust bent... dan op uh, nou ja, de drukte en verder gaan en alles uh, weer uh, gaan doen. En we kijken dan nu ook uit over de weilanden... maar ook hier over de stad, die aan de andere kant ligt... En dan uh, ja, valt het mij op dat je ook nu wel ervaart dat het hier rustiger is dan daar. Ja, nou, dat is uh, grappig dat je dat zegt, want dat is precies onze bedoeling geweest. Uh, was dat de bedoeling? Ja, zeker. Ja, het moest een soort spiegelbeeld zijn. Hè? Dus uh, in dat opzicht uh, uh, klopt het wel. Ja, ja, ja absoluut. Nou, dan gaan we nu terug naar de periscope. Want met die periscope kan je dan alles van bovenaf een beetje bekijken... als je geen drone voor handen hebt... De die wordt nu ingeklapt. Er wordt een... Uh... Oh, even ga dan naar het... Zo, naar de haak. Er wordt nu een haak aan die periscoop gemaakt. Er gaan wat moertjes los en dan een heel lang touw. Ja. Met een paar katrollen. En dan moet iemand met sterke zenuwen hem proberen te duwen. En dan moet jij hem tegenhouden. Dan hou ik hem tegen. Dan moet deze eruit. Oh, los, jongens. Oh, oh, oh, oh. Hou vast, Hou vast, hou vast. Ja, de, de, de, die heeft die de ja, dat heb je ja, gezegd. Houd, hou, hou, hou, ja, Ik hield hem niet meer. <h> <th> Sorry. <stit> <k> ja, die periscoop die stort naar beneden. Dat kan natuurlijk gebeuren. Um, de schade valt gelukkig mee, heb ik begrepen. Uh, en hij is nog gewoon bruikbaar tot het einde van de tentoonstelling... die nog het hele jaar te bezichtigen is. In het Friese Wout's End. Hé hey, Wouter Bruin, dank je Als jij dat... Werd jij geduwd? Ja, hè? Meteen aan zessen. Geheime, versleutelde berichten uit de onderwereld... mogen nu gebruikt worden als bewijs. Het gaat om enorme hoeveelheden belangrijke informatie. Daar is veel over te bevragen. Hoort u straks er wat antwoorden. Leden van de Staten-Generaal. Koning Willem-Alexander viert deze maand zijn eerste lustrum als staatshoofd.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 Zaterdagavond van 7 tot 10. Je ziet wel iemand voor u die zeer goed in zijn vel zit... en blij is met het ambt dat hij nou uitvoert. Vijf jaar Koning Willem-Alexander met Margreet Spijker. Leven de koning. Op NPO Radio 1. Hoera! Hoera! Hoera! Het nieuws van alle kanten. Zo. Weet jij hoeveel MKB'ers er met Exact Software werken? Eh, uh, Ja, nou, Ook heel veel accountants, hè? En al hun klanten? Nou... Huh?